6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goeie avond. Eurogroep Morgenavond bijeen vanwege Cyprus. Staatssecretaris Steven ziet niets in vondelingenluiken... en Pakistanse Taliban bedreigen oud-president Musharraf. Het weer in het midden en zuiden is nog sneeuw of natte sneeuw mogelijk. Temperaturen liggen rond het vriespunt... maar door de harde oostenwind voelt het een stuk kouder aan... Morgen vrijwel droog en iets meer zon. Opnieuw veel wind en het blijft koud. Morgen om zes uur 's avonds komt onder leiding van minister Dijsselbloem de Eurogroep bijeen. En Die moet de uitwerking van het Cypriotische reddingsplan goedkeuren. Daarna zal het parlement van Cyprus erover stemmen. Correspondent Thijssen D. Wat wordt er morgenavond besproken? Nou ja, de, de vergadering van morgen volgt dus naar die chaotische week... waarin Cyprus op zoek moest naar een aanvullende 6 miljard euro. Bovenop de lening van 10 miljard van de Europese geldschieters. Nou, er is de afgelopen dagen flink onderhandeld. Cyprus wilde vermijden dat ze grote spaarders... boven de 100.000 zouden moeten gaan heffen. Uh, dat zijn vooral Russische en Britse spaarders. Uh, toen gingen ze naar Moskou om daar te kijken of ze wat geld konden lenen. Ze kregen nul op het request en eigenlijk zijn ze nu... Weer Weer een beetje terug bij af. Terug dus naar Brussel om te onderhandelen. Wel gaat het nu echt om uh, het heffen van spaarders boven de 100.000 euro. Daarmee moet dus geld opgehaald worden. En ondertussen heeft Cyprus uh, al wat maatregelen getroffen... om ook nog wat miljarden hier en daar bij elkaar te schapen. Een solidariteits Pot worden gemaakt, een grote bank wordt helemaal opgeknipt. Ja, eh, Maar toch, die bulk van die 6 miljard die moet dus komen van die heffingen op spaarders. En daar zullen de onderhandelingen morgen hier in Brussel over gaan. En grote vraag dan, gaat het lukken? Nou ja, precieze details zijn nog niet bekend. Het lijkt mij dat Dijsselbloem, de voorzitter van die groep van euroministers... al zijn collega's niet voor niks oproept naar Brussel te reizen. Wat er nu op tafel ligt, moet wel stevig genoeg zijn. Want anders stevend de eurozone op een volgende mislukking af. Nou, morgen zijn ze hier allemaal vanaf zes uur s avonds. Dan staan alle camera's gericht op Dijsselbloem en zijn collega's. Correspondent Tijn Sade. Staatssecretaris Steven ziet niets in het maken van vondelingenkamers of vondelingenluiken. Zijn eigen partij, de VVD, wilde weten of het initiatief dat in België en Frankrijk bestaat ook in Nederland ingevoerd kan worden. Steven zegt dat in die landen nog steeds baby's op straat worden gelegd. Hij benadrukt dat het strafbaar is om een kind de vondeling te leggen en wijst erop dat er andere mogelijkheden zijn voor een moeder om een niet gewenst kind af te staan. Daarbij kunnen zowel moeder als kind goed worden geholpen. In Noorwegen heeft massamoordenaar Anders Breivik een verzoek ingediend... om de gevangenis te mogen verlaten voor de begrafenis van zijn moeder. Moeder Breivik was al lange tijd ziek en ze overleed gisteren. Eerder deze maand ontmoeten ze elkaar nog in de gevangenis en namen ze afscheid. Het gevangenisbestuur moet beslissen of Breivik de begrafenis bij mag wonen. Anders Breivik vermoorde twee jaar geleden 77 mensen, vooral jongeren... die op een zomerkamp van de Sociaaldemocraten democraten waren. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Pakistanse oud-president Musharraf zal na terugkeer in zijn land gedood worden. Dat beloofde de Pakistanse taliban in een videoboodschap. Musharraf landt morgen na een zelfgekozen ballingschap... in de Pakistanse havenstad Karachi om mee te doen aan de verkiezingen in mei. Correspondent Lucas Waagmeester is in Karachi. Ja, geen warme welkomstboodschap op zijn zachtst gezegd. Waarom doen de taliban dit? Ja, om dezelfde reden als altijd. Hè. Musharraf gaat naar de hel zodra hij terug is in Pakistan. Dat beloven de Taliban al een poosje. Het is op zich niks nieuws, maar het is nu natuurlijk actueel. Dat wordt een historisch moment hier morgen en daar willen de Taliban graag uh, ja, een beetje aandacht vragen. Ik kwam vanmiddag aan hier in Karachi en die hele stad hangt vol met borden en spandoeken uh, van, uh, van Musharraf die dus de terugkeer aankondigen... En ja, hij is natuurlijk wel een van de hoofdrolspelers in de recente Pakistanse geschiedenis. Hij werd door iedereen uitgespuugd na tien jaar dictatuur. Maar hij komt nu terug om mee te doen aan die verkiezingen op 11 mei. Hij zegt vanmiddag in een reactie dat hij niet bang is voor dreigementen. En dat hij zijn partij zal leiden naar die verkiezingen in mei. Ja, niet bang, maar dit is toch levensgevaarlijk wat hij eigenlijk doet? Ja, ik denk het wel. Hè. Hij, gaat, uh, hij heeft in zijn jaar als president ontzettend veel vijanden gemaakt. Hè. En de politieke cultuur is hier ook wel... Dat je vijand opruimt. Denk aan Benazir Bhutto. Die in 2007 ook tram uit ballingschap. Ook om mee te doen aan verkiezingen. En ook trouwens hier in Karachi. Eh, zij zouden de verkiezingen zeker gaan winnen. De populairste politicus die, die Pakistan in 20 jaar tijd heeft gehad. En op de dag van haar terugkeer ging hier een enorme bom af in de stad. En eh, dat overleefde ze nog later. Werd ze vermoord. De verdenking is dat Musharraf daar destijds achter zat. Dus bijvoorbeeld reken maar hè, dat de aanhangers van Bhutto zijn bloed ook wel kunnen drinken. Er zijn allerlei lo lokale groeperingen, andere mensen die de verkiezingen willen traineren. Echt genoeg gegadigden die het graag op hun geweten hebben om deze man om te leggen. Hè. Dat, op dat front is echt alles mogelijk in Pakistan, kun je wel zeggen. En wat denk je eigenlijk, maakt hij een kans bij de verkiezingen? Ja, dat is het wonderlijke wel. Musharraf zelf, die gelooft er wel in. Hè. Hij relativeert zichzelf een klein beetje vanochtend in de kranten voor het eerst eigenlijk... Als ik niet win, dan moet ik wellicht coalities gaan sluiten... met mensen die ook verandering willen in Pakistan, zegt hij. Hij hoopt een beetje te profiteren van de impopulariteit van de huidige regering. Zij hebben de boel kapot gemaakt, vooral de economie. En Musharraf komt dat allemaal weer rechtzetten. Dat wordt een beetje zijn verhaal de komende maand. En er gaat een golf van veranderingszin echt door het land hier. Mensen willen change. En uh, ja, het worden in die zin echt unieke, zeer interessante verkiezingen. En Musharraf die hoopt een beetje op die golf van Change mee te gaan drijven. Nou ja, hoe dan ook, het is natuurlijk een kleurrijk gezicht. Hij komt hier morgen aan in Karachi. Dat wordt een heel interessant moment. En we gaan dat ook vanaf hier natuurlijk volgen. Dankjewel Lucas. Correspondent Lucas Wagenmeester vanuit Karachi. In haar woonplaats Norg in Trent is de schrijfster Aya Zikken overleden. Het heeft haar dochter bekendgemaakt.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 Het Vaticaan heeft inhoudelijk verder niets bekendgemaakt. Waarschijnlijk hebben de paus en de emeritus paus elkaar ook gesproken... over de problemen in het bestuursapparaat van het Vaticaan. Met enige vertraging waren ze dan toch te horen. De negen nieuwe klokken van de Notre-Dame. Eén ervan, de grootste, werd gegoten in Nederland. De Franse kathedraal bestaat dit jaar 850 jaar. En nieuw klokkenspel maakt onderdeel van de viering. Ron Linker, correspondent in Parijs, doet verslag. Iedereen moest er even op wachten. Om vijf uur klonk eerst die hele zware Emmanuel, de oude klok. De enige die is blijven hangen uit 1681. Die klonk eerst als een soort introductie leek het wel voor die negen andere klokken. Acht gemaakt hier in Frankrijk en één dus in Nederland. Meneer en mevrouw staan hier te wachten en hebben... Gewacht op het luiden van de klok. Wat vond u er nou uiteindelijk van? Eh bien, je pense que c'est très émouvant, d'écouter ces cloches, qui n'ont pas sonné depuis la Révolution française. Het is heel emotioneel, zegt soms ze weer eens te horen, want ze hebben al niet meer geklonken sinds de Franse Revolutie. Oui, ze ont été décrochées au moment de la Révolution française, et elles ont été remplacées par la moitié des cloches, et elles n'étaient pas de bonne qualité, donc on les a het is dus voor het eerst dat ze samen klinken, deze acht klokken, met die oude. En ze, ze, ze legt het uit, na de Franse revolutie was er in Frankrijk simpelweg niet het juiste materiaal om klokken te maken van een hoge kwaliteit. Nu uiteindelijk dan weer wel. En dus voor het eerst, zegt ze, na de Franse revolutie zijn deze klokken qua geluid in ere hersteld. En het feit dat er nou een Nederlandse klok tussen zit, is dat voor u als Franse dan misschien toch niet een beetje raar? C'est pas étrange, mais il est vrai qu'on en a peu parlé. Je regrette, on a beaucoup de celles qui ont Het is jammer zegt ze dat we er nu pas achter komen dat, ze, dat, dat een van die klokken uit Nederland komt. We hebben heel veel gesproken over de Franse klokken, maar eigenlijk niet over de Nederlandse klok. Het is mooi dat dat nu gebeurt. De Bourdon, dus. De klok tussen de Emanuel en de andere klok in, die komt uit Nederland. Waar het geluid nog steeds een klein beetje van klinkt, maar die langzaam nu beginnen weg te stellen. Correspondent Ron Linker bij de Notgedam.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 De derde dag van de WK afstanden was de dag van Irene Wust. Met zilver op de 1000 en de 5000 meter bracht ze haar totaal op vier medailles. Eerder pakte ze al goud op de 1500 meter en de 3 kilometer. Wust keek met een goed gevoel terug op deze dag. Nou ja, het was een, een lange dag en het was een drukke dag. Met 1000 uh, meter, prijsstreiking, dopencontrole. Weer even eten en uh, weer even liggen. En, maar goed, het was wel een hele leuke dag en het was... Uh, het was de dag meer dan waard. Ik bedoel, twee keer zilver, dat had ik niet verwacht hoe ik vanochtend wakker werd. En het was eigenlijk niet alleen de dag van Wüst, het was ook de dag van Jorrit Bergsma. Hij veroverde verrassend de titel op de 10 kilometer. Het was voor de marathonschaatser het eerste grote succes op een Olympisch nummer. Dat schept verwachtingen voor volgend jaar. Ik ben een van de kanshebbers, maar ik niet alleen. Sven Kramer zit er dicht op. En Bob de Jong die zit er ook nog steeds heel dicht, dichtbij. En, uh, ja, het is maar net uh, de vorm van de dag... Uh... We zitten gewoon met z'n drie heel dicht bij elkaar. En uh, ja, volgend jaar zul ook weer andere, andere mannen dichterbij zien komen in, uh, in zo'n Olympische seizoen. Dus uh, ja, het is nog niet veel gedaan. Uh. En Bergsma noemt hem al, Sven Kramer. De toch wel grote verliezer, vooraf de grote favoriet. Maar aan het einde moest hij genoegen nemen met het zilver. Kramer maakt zich geen zorgen, want volgend jaar is veel belangrijker. Ah, dat is het sowieso. Maar uh, ja, weet je, ik ben nu niet uh, in staat om de boel af te breken. Nee, zo is het ook wel. En, uh, ik, uh, ik zie eigenlijk best wel veel uh, perspectief. En uh, ik ben natuurlijk uh, wil ik winnen. Maar ik ben ook al op zich wel blij met deze rit. En ik weet gewoon dat het veel harder moet en beter kan. En het was een oranje podium, want Pop de Jong eindigde als derde. De wielenkoers Gent-Wevelgem wordt morgen in ingekorte vorm verreden. Start vindt niet plaats in Deinzen, maar in Gistol. De renners krijgen 45 kilometer minder voor de kiezen. En die maatregel heeft alles te maken met het koude weer. Om diezelfde reden werd afgelopen zondag bij Milan Sanremo ook een deel van het parcours gemeden. Duitser Sebastian Vettel start morgen bij de Grand Prix van Maleisië... vanaf pole position. Formule 1-coureur van Red Bull bleef op het drijfnatte circuit van Sepang... twee Ferrari-rijders voor, Felipe Massa en Fernando Alonso. Nederlander Guido van der Garde vertrekt namens zijn renstal Caterham... vanaf de 22e en laatste positie. De hoofdpunten nog een keer. Eurogroep morgenavond bijeen, vanwege Cyprus. Staatssecretaris Steven zit, ziet niets in vondelingenluiken. En Pakistanse Taliban bedreigen oud-president Musharraf. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NTR met Pavlov. We hebben hard gewerkt en ja, we hebben het ook goed. Onze kinderen moeten er nu ook hard voor knokken.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 antidepressiva. Uit een deze week gepubliceerd onderzoek blijkt dat er buiten de Randstad meer geslikt wordt dan in de grote steden. Straks in gesprek met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, aart Beekman. Die vindt dat Nederlanders te gemakkelijk naar pillen grijpen om hun depressieve gevoelens te onderdrukken. Ja, en we hebben live, live muziek. Ja. He, dat doen we even synchro. Van Lucas Hamming. Heel goed. Uh, ja, De uitdrukking, je moet iets een plekje geven, wordt vaak gebruikt. En hoe vaag dat ook mag klinken, we weten allemaal wat ermee bedoeld wordt. Maar hoe doe je dat? Bij ons aan tafel psycholoog Janneke Gielis... die in Psychologie Magazine van April een artikel heeft geschreven... over hoe belangrijk het is om herinneringen een zinvolle betekenis te geven. Uh, Janneke, uh, geven we alle ervaringen een, een plekje... Um, nou, ik denk niet dat we alle ervaringen een plekje geven. Sommige zijn belangrijker dan andere. Uh, onbelangrijke ervaringen, dat is soms niet zo erg... Uh, of het nou een plekje krijgt of niet. En een on onbelangrijke ervaring, dat is dan bijvoorbeeld... Uh, wat je hebt gegeten vanmorgen? Zoiets, ja. Ja, inderdaad. Um, maar nou, je moet het dus niet zien als een soort archiefkast... met alle herinneringen uh, van A tot Z uh, uh, geordend... Uh, waarin alle gebeurtenissen een plekje krijgen... Wat uh, wel bekend is, is uh, dat uh, herinneringen verschillen in de mate waarin ze betekenis hebben gekregen of een plekje hebben gekregen. Dus welke herinneringen zijn dat dan? Uh, nou ja, toch ook alle herinneringen. <laughs> maar je hebt open herinneringen en je hebt gesloten herinneringen, is uit onderzoek gebleken. Uh, gesloten herinneringen die voelen uh, af. Uh, daar kijk je vanaf een afstandje naar en uh, je voelt er ook niet zo heel veel meer bij. Uh, bijvoorbeeld het ontbijt van vanmorgen of uh, een verjaardag. Of, nou ja, dat is een gesloten ge herinnering. Ja, zwaardere gebeurtenissen kan ook. Zolang je het idee hebt uh, dat je begrijpt waarom het is gebeurd... Uh, en zolang het uh, niet zoveel emotie meer oproept. Maar je hebt ook herinneringen en die blijven je maar dwars zitten. En dat zijn open herinneringen? Dat zijn open herinneringen. En als je daar weer aan denkt, dan voel je weer heel veel emotie. En dan, uh, uh, Kun je daar ook je een voorbeeld van in. geven? Uh, bijvoorbeeld als je ontslagen bent. En het is, voor je gevoel is het heel uh, onterecht... Uh, en als je er dan weer aan terugdenkt, dan ga je weer helemaal op in hoe het ging. En uh, dat het toch niet kan. En dan hou je denkbeeldige discussies met je baas, waarin je weer helemaal bedenkt. of Je bedenkt weer hoe het ging en uh, hij zei toen dit en toen zei ik dat. En misschien had ik toch beter dat kunnen zeggen, dat soort dingen. Je blijft er de hele tijd mee bezig. Dus het ja. vreet aan je eigenlijk? Ja. ja. En wat ja. moet je dan doen om die open herinnering weer gesloten te maken? Nou, vaak gaat het voor een gedeelte al vanzelf. Uh, als je er tijd overheen laat gaan, dan uh, uh, hou je je vanzelf vaak wat minder mee bezig. Dus het slijt. Uh, het slijt. Alleen, sommige gebeurtenissen blijven toch nog langer aan je vreten. Uh, en dan is het waarschijnlijk niet gelukt om er een betekenis aan te geven. Het hangt er natuurlijk ook af uh, wat voor soort gebeurtenis het is. Bijvoorbeeld, uh, als je als ouder je, je kind hebt verloren... Uh, dat blijft denk ik je hele leven bij je. Dat, uh, ja, dat, dan is het ook heel erg kwetsend als iemand vraagt, heb je het een plekje gegeven? Want dat klinkt alsof je het ergens kan wegstoppen en zoiets draag je altijd met je mee. Uh, dus het hangt af van de zwaarte van de gebeurtenis. En het hangt ook af van wat voor soort persoon je zelf bent. Sommige mensen die blijven maar nadenken over iets, hoe het ging en andere mensen... Uh, ja, die laten iets sneller achter zich. Dus het, ja, als, ja, precies. Dus het, het heeft ook wel te maken met het blijkt ook de dat, persoon die je bent. Eigenlijk. Ja, het blijkt ook dat mannen bijvoorbeeld... meer gesloten herinneringen hebben dan vrouwen. Oh, ik, ja? denk dat dat, ja, ik denk dat vrouwen toch iets meer gaan nadenken over... Uh, Wij zijn meer piekeraars misschien. Ja, ja en ja. dat je toch meer wil weten waarom het nou was. Uh... Maar waarom is het zo belangrijk om ze gesloten te maken? Um, omdat, zoals uh, Marcia al zei, omdat het dan aan je vreet. Maar... Het is toch niet altijd mogelijk om ze gesloten te maken? Nee. Nee. En bijvoorbeeld bij rouw uh, is het ook. Ja, dat blijft bij je en dat blijft ja. misschien altijd wel pijn doen. Dus wat dat betreft, maar bijvoorbeeld uh, ontslag wat onterecht is. Uh, en waar je. of in, in ieder geval in jouw ogen. Als je daar maar mee bezig blijft, dan belemmert het je ook heel erg in je leven. En hoe geef je daar dan een betekenis aan aan zo'n situatie? Ja, want. Uh, uh, een belangrijk verschil uh, met open en gesloten herinneringen... Is, in de, uh, is de mate waarin je het betekenis hebt kunnen geven. Wat u. betekent dat, betekenis geven? Uh, in hoeverre een gebeurtenis uh, voor jouw gevoel uh, vo voorspelbaar en begrijpelijk is. Uh, bijvoorbeeld het ontbijt van vanmorgen. Uh, ja. Dat is heel voorspelbaar en ook erg begrijpelijk. Maar goed, daar denken wij verder niet meer over na. Nee, maar dat, dat heeft een, een. Ja, dan kom je toch weer op die uh, betekenis een plekje geven. Die ik overigens niet zo heel fijn vind. Maar toch, het heeft een plekje gekregen tussen al die andere herinneringen. Het springt er niet tussenuit. En als je bijvoorbeeld. Dus bent ontslagen. Uh, zonder dat je het begrijpt. Zonder dat je snapt waarom. Want voor jouw gevoel ging het goed. Okay. En ineens van de een op de andere dag. Dus je wilt het begrijpen. Dan past het er niet in. Het, het blijft maar. Uh, het, het past niet tussen al die andere. Bijvoorbeeld. Um, als je al vijf functioneringsgesprekken hebt gehad... en daarin heb je al vijf keer gehoord dat het niet goed ging... en dat je nu toch echt die ene target moest halen... Ja. Uh, dan uh, komt het misschien niet als een grote verrassing... als je dan ontslagen wordt als je dat niet hebt gehaald. Maar als het, je hebt vijf goede gesprekken gehad en dan word je ontslagen... dan krijgt het moeilijker een plekje. Okay. Zeg maar. maar dat plekje geven betekent dat je de, het begrijpt waarom het gebeurd is? Of ja, dat je de, ja. En dat is, uh, denk ik, evolutionair heel belangrijk geweest voor mensen. Dat je begrijpt waarom iets gebeurt. Ook als, als je er niks meer aan kan doen... helpt het voor ons mensen om te begrijpen waarom dingen gebeuren. Want dan... Dan kan je het de volgende keer misschien iets aan doen. Oh, als je als, je in het, uh, als oermens uh, ja, ja. ontzettend buikpijn krijgt... dan mm -hmm. helpt het om te begrijpen waarom. Dus het is niet alleen dat je er dan rustig over voelt, van nou ja ik begrijp waarom het gebeurt, dus ik hoef het er niet mee eens te zijn... maar ik begrijp het wel. Maar het heeft ook de betekenis dat je de volgende keer... er iets anders op zult reageren. Dat je er iets mee kan doen. Ik denk dat het belangrijk voor ons is om iets te begrijpen. Uh, zodat we... Vanuit, uh, uh, oorspronkelijk is het belangrijk... zodat je de volgende keer op in kan spelen. Maar dat zit zo in ons dat we willen begrijpen... waarom dingen gebeuren. Mm -hmm. Dat het al uh, allang losstaat van of je de volgende keer... er iets aan kan doen of niet. Ja. We willen het gewoon begrijpen. Ja. Het is gewoon, als het niet af is, dan blijft het ons nou, bezighouden. Ik werk vrij veel met oudere mensen. Yeah. En we doen ook vrij veel geheugenonderzoek bij oudere mensen. En wat je ziet is dat vaak dingen die misschien gesloten waren... ook weer meer betekenis kunnen krijgen. Met name herinneringen uit de puberteit, Jonge yeah. volwassenheid, die worden veel levendiger weer... bij mensen die boven de zestig komen. Wordt door heel veel mensen beschreven. Yeah. Maar is dat dan zo dat, je, dat die gesloten herinneringen weer open gaan? Of is daar iets... Nou, eigenlijk kan je het meer zien alsof je er vrede mee hebt of niet, hoe het is gegaan. En sommige gebeurtenissen uh, waren vervelend terwijl je ze meemaakte, maar als je erop terugkijkt, uh, zie je toch dat het goed was, of heb je er vrede mee? Maar kan het ook andersom, dus dat je, dat je... Ik denk het wel, als je nieuwe informatie krijgt, uh, dat het dan ineens weer kan gaan vreten. Maar een of, voorbeeld is bij of... mensen met ja. posttraumatische stress. Ja zie je dat mensen boven de zeventig... ineens weer hele heftige oorlogsherinneringen krijgen. Ja. Die, eh, waarbij ze ook weer nachtmerries krijgen. Oh ja. Die ze dan misschien twintig jaar niet gehad hebben. Dat, ja. dat zien we wel voorkomen. Maar wat betekent dat? Hebben ze dat in die twintig jaar, jaar geleden... niet goed een plek kunnen geven... om die termen maar eens te gebruiken? En dus ze hebben het een beetje verdrongen. En komt ja. het nu pas weer boven? Of kan het toch... Dat je er met nieuwe ervaringen weer anders naar nou, gaat kijken. Dat, dat zou ook heel goed kunnen. Yeah. Wat denk jij, Hartjan Beekman? Nou, de, de mee, dat, de, ik wou dat eigenlijk vragen, want oh. uh, het is een heel <laughs> interessant fenomeen waar mensen natuurlijk ook geweldig last van hebben. En je zou graag willen weten: uh, is dat idee dat je dingen kan afsluiten, zeg maar een plaats kan geven, is dat dan definitief? Of is het eigenlijk misschien niet zo definitief en ja. kan, het dan weer, kan het dan ook weer open gaan? Ik denk het laatste eigenlijk. Ik denk het ook hoor, ja. Ze hebben ook in onderzoek, uh, als mensen weer helemaal in de gebeurtenis moesten duiken. dan voelden die daarna uh, minder gesloten. Dan, dan zaten ze er toch weer in. En volgens mij, misschien is het ook als je 70 bent. heb je veel meer tijd om. om eindelijk is dat verleden te ja, gaan herkauwen. Want in je artikel kom je met een heel mooi voorbeeld. van een uh, groep mensen die uh, getest worden. op de ziekte van uh, ja, Huntington. He. He? Ja. Dat is die erge ziekte dat je. Ja. nou ja, je ja. gaat eraan dood in ieder geval. Ja. Uh, nou, vertel zelf even hoe dat zit. Want uh, dat is, vond ik heel erg illustratief. Nou, het is belangrijk ook... Uh... Nou, ik zal eerst even vertellen hoe het onderzoek ging. Uh, er waren mensen waarvan één uh, ouder was overleden aan de ziekte van Huntington. En dan heb je zelf 50% kans om het ook te krijgen. En ze hebben, uh, die groep mensen hebben ze een test aangeboden. Uh, en na de test ontstonden zo drie groepen. Uh, de eerste groep had slecht nieuws gekregen. De tweede groep had goed nieuws gekregen. Dat ze het gen niet hadden wat de ziekte van Huntington veroorzaakt. En ja. een derde groep, uh, daar was geen uitslag. Of ze wilden de test uiteindelijk toch niet doen. En uh, de groep die slecht nieuws had gekregen, die was er in eerste instantie het slechtste aan toe. Want die, nou ja, hadden nieuws gekregen dat ja, ze een erge ziekte hadden. Begrijpelijk. Maar in de loop van de tijd uh, krabbelde die weer op. En. Uh, pakten ze hun leven ook weer op... en konden ze leven met dat uh, slechte nieuws. En uh, na een jaar was juist de groep... die geen nieuws had gekregen... was slechter af. Want die waren nog steeds onzeker. Ja, en die wisten niet welke kant ze op moesten gaan verwerken. Of ja. betekenis geven. Oh, ja, want dan kan het natuurlijk allebei de kanten oprollen ja, eigenlijk. Ja. en in hun geval... Zijn het zulke extreme? Of het is uh, je leeft lekker uh, door. Ja, of. Uh, maar toch nog merk ik dat degene, dat de groep die nog een beetje hoop kan hebben, ja. uh, uh, uh, er toch meer moeite mee heeft dan de ja. groep die weet, ja, mijn leven is binnenkort afgelopen. Ja, dat zie je ook bij mensen, als er iemand vermist is, dan na een poos dan uh, wordt het gewoon fijner om slecht nieuws te krijgen dan om in die, in die onzekerheid te blijven. Hm. Of mensen die een uh, onverklaarbare. Aart-Jan Beekman, uh, je vertelde net al dat je met uh, uh, veel ouderen werkt ook. Um, uh, zie jij bij hun ook dat ze zaken van vroeger uh, niet los kunnen laten? Zeker. En wat adviseer jij ze dan? Um, nou, je kan heel veel bereiken met, met uh, rouwtherapieën. En ook als je je leven lang hebt geworsteld met een probleem, kun je daar nog heel veel mee bereiken. Dus het is dus eigenlijk enorm de moeite waard, ook als je 70 bent... Eh, om daar dan toch nog wel wat aan te doen. En wat dan bijvoorbeeld? Ja, er zijn allerlei... Het is een beetje technisch. Er zijn allerlei vormen van therapie die je kan, uh, kan doen. En als, die, als het een hele heftige herinnering is... dan uh, wat ik noemde posttraumatische stress... dan heb je daar hele speciale behandelingen voor. En als het iets minder heftig is, dan kun je... Nou, het staat ook in jouw artikel, he, als je afscheidsbrieven schrijven. Er zijn allerlei... Methodieken die je kan, uh, kan hanteren om, uh, om herinneringen een plaats te geven, minder heftig te maken en meer onderdeel te maken van het geheel van je herinneringen. Dus die betekenis geven eigenlijk ja. aan een uh, ja. ervaring. Het is een soort. Cognitieve hygiëne, zeg maar. Die, <laughs> mensen nemen vaak de, de tijd er niet voor en de moeite er niet voor. En het is enorm de moeite waard om dat te doen. Nee, maar het, want um, Je moet zo nog maar even vertellen, um, Janneke, uh, hoe je dat kan doen. Hè? Want je moet er echt even voor zitten. Je moet er echt even ja. de tijd voor nemen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken... Ja, pff, hè, uh, ik, uh, ik, uh, ik moet nog boodschappen doen en ik uh, moet nog naar de kapper en ik moet ja. de kinderen uit school halen. Um. Ja. Maar het is belangrijk dat je er de tijd voor neemt. Ja... Nou, Een van de manieren om betekenis te geven, uh, die ook bewezen is dat het uh, goed werkt... is om uh, bijvoorbeeld drie avonden achter elkaar een kwartier te gaan zitten. Dus zoveel tijd kost het niet. En uh, gewoon over die gebeurtenis te gaan schrijven. En schrijven? Dan, ja. En in de loop van de tijd uh, uh, zijn er ook uh, manieren uitgekomen die beter werken... en die minder goed werken voor, uh, voor het verwerken van een gebeurtenis. Bijvoorbeeld, je moet wel even wachten uh, na... Nou ja, totdat je genoeg afstand hebt genomen van de gebeurtenis. Oh, want anders heeft het geen zin als je meteen begint met... Nou, dan de... zit je er zo diep in nog... dat uh, dan, dan komen al die emoties juist weer extra naar boven. Dus... Maar wanneer weet je dat? Van nu kan ja. het? Nou, dat vond ik eigenlijk ook een beetje onduidelijk uit het onderzoek inderdaad. Het <sunt> is een onderzoek van een Amerikaanse psycholoog, hè? onderzoeker. Ja, er zijn wel meer uh, onderzoekers. Er is eigenlijk best veel onderzoek okay. daarnaar. Maar dat moet je dan zelf een beetje aanvoelen van, nou ja... Nu ben ik er niet al te emotioneel, maar over denk laat ik, ik eens wat ja. opschrijven. Ja. Heb je dat zelf wel eens toegepast? Uh, nee. <lacht> nee. Nee, maar je zal ook wel eens uh, <kijng> een ervaringen hebben of herinneringen die pijnlijk waren of verdriet. Ja, dat is wel bij ons heb je altijd. Als je een artikel aan het schrijven bent, dan pas je het natuurlijk altijd toe op jezelf. Ja. En uh, ik heb wel in september is mijn vader bijvoorbeeld overleden, en ik heb zelf geen gedachten over uh, hoe het is na de dood. Ik denk altijd meer. Dat is net alsof je de computer uitzet en dan is er ook niks meer. Uh, maar uh, door dit artikel uh, ben ik toch meer gaan nadenken van misschien moet ik maar gewoon een soort verhaaltje erop plakken en dat voelt toch beter. Als en wat je, als is je dat bijvoorbeeld... verhaaltje geworden? <laughs> nou, ja, hoeft... nou, ik had ergens iemand, een neuroloog die over een bijna doodervaring uh, schreef, had ik gelezen, uh, en die zei dat als uh, bij bijna doodervaringen dat mensen dan overleden familieleden tegenkomen. En dat vond ik eigenlijk best een fijn idee. Dat maakte wel dat ik me er fijner over voelde. Dat ik nu dan wist dat hij misschien weer bij zijn ouders was. En ik weet niet of ik het geloof in die bijna doodervaringen... maar het voelt wel prettig maar, als je er een soort betekenis... of een verhaaltje opplakt. Je bedacht een troost voor je vader eigenlijk... Dat hij niet nee. meer in deze wereld is. En dat troost jou weer. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik ben niet gaan schrijven, inderdaad. Of ik heb niet die schrijfoefeningen gedaan. Maar je kan het ook gewoon in je hoofd proberen... Ja. om er een soort betekenis aan te geven. In het artikel in Psychologie Magazine van volgende maand, van april, daar heb je heel erg stapgewijs uitgelegd hoe je dat moet doen, die schrijfopdracht. Mm -hmm. Dus als mensen daar behoefte aan hebben, dus sowieso een interessant artikel, dus ze moeten het sowieso even gaan lezen. Nou, dat kan dus in het nieuwste nummer van Psychologie Magazine. En dan is het tijd voor, voor Lucas... Oh, dat is, ja. dit, dit is nou Lucas Hamming. Lucas Hamming, ja. want uh, Je hebt een, uh, een, een digitaal album gemaakt, Lucas, met vier nummers. Ja. staat op je website. En van dat album ga je uh, voor ons een nummer spelen. En dat heet Green Eyed Man. Lucas Hamming. Green Eyed Man is walking home. Waving all the angels goodbye. Sign of coming back tonight Green-eyed man is walking home His desires let him turn his back The ancient whispers a gentle hello Nothing. But runs around his neck. Blood stains on the wedding dress. And Albert runs around his neck. Blood stains on the wedding dress. And albatross Lucas Hamming met Green-Eyed Man. Straks in de tweede uur van Pavlov tussen 7 en 8 horen we hem nog een keer. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Mooi. Vandaag uh, praten we in Pavlov uh, met Janneke Gilles uh, van Psychologie Magazine... en met aart jan Beekman, hoogleraar in psychiatrie aan de Vrije Universiteit... en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Deze week werd bekend dat er een verschil is in het gebruik van antidepressiva... tussen de bewoners van de Randstad en de rest van Nederland. Buiten de Randstad wordt meer geslikt. Vond u dat een, uh, verrassend, uh, een verrassende uitkomst, aart Beekman? Ja, in, in eerste instantie wel. Omdat uh, het idee altijd is dat er in de Randstad veel meer aanbod is van, uh, van zorg. En dat, dat de reden is dat er ook meer zorg gebruikt wordt. En meer stress, denk ik ook, of niet? En nu blijkt eigenlijk dat het andersom is. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een bijzondere bevinding. En uh, gaat het dan over um, uh, uh, was eigenlijk, ja, uh, de grote stad versus het platteland? Nou, in het, in het onderzoek zie je dat ze heel. Ze hebben eigenlijk gekeken naar allemaal arme wijken. Ze hebben allemaal naar vogelaarwijken gekeken. En ze hebben gekeken hoeveel, hoeveel, de, hoeveel antidepressiva gebruik is er in vogelaarwijken vergeleken met rijkere wijken. En vervolgens hebben ze ook gekeken dwars door Nederland. Zijn er nou verschillen tussen die vogelaarwijken? En dat is eigenlijk wel bijzonder. Dat, het, dat is voor het eerst nu gedaan. Want dan heb je eigenlijk allemaal arme wijken. En dan zie je toch hele grote verschillen in, uh, in hoeveel antidepressiva er gebruikt dus worden. Dus de arme wijken in de Randstad, die, daar wordt minder geslikt dan uh, arme wijken in Friesland of in Drenthe? Ja, veel minder. Het scheelt wel soms 60 procent. Dus bijvoorbeeld in de Bijlmer veel, wordt eigenlijk hè? minder uh, en ook in een aantal Rotterdamse vogelaarwijken... worden minder antidepressiva geslikt dan de rest van Nederland. Hoe komt dat? Um, nou, in eerste instantie dacht ik misschien... nou, daar wonen heel veel mensen uit andere culturen. En die mensen die gaan misschien minder makkelijk naar een dokter. Zeker om iets psychiatrisch. Dus misschien is uh, misschien een reden waarom ze minder zorg krijgen. Taboe. Ja, maar nou ben ik net zelf iemand die daar ook wel onderzoek naar gedaan heeft. En twintig jaar geleden was dat ook zo... Maar inmiddels, uh, inmiddels toch niet meer. Inmiddels uh, vinden migranten wel de weg naar de, naar de hulpverlening. En je zou bijna denken dat als er een taboe ergens op is... dan is het op het gebruik van psychotherapie. Dus niet Want, zozeer op de pillen? Ja, dan zou je echt denken dat ze misschien juist meer pillen zouden gebruiken. En je ziet in hetzelfde onderzoek bijvoorbeeld in Amsterdam Nieuw-West. Dat is een wijk waar heel veel migranten wonen. Daar is ook een vogelaarwijk. En daar gebruiken ze toch wel veel antidepressiva. Dus daar zal het. Zo'n is een lang verhaal, maar daar ligt het dus eigenlijk niet aan. Het ligt niet aan de migranten. Um, en bijvoorbeeld, er is een wijk in Leeuwarden... waar ze 60% meer antidepressiva gebruiken. En dan denk je, ja... Leeuwarden? Ja. Ik zeg, ik, je, ik, waarom? Mijn ja. zusje woont in, in Leeuwarden. En het, ik, ik heb helemaal niet een slechte indruk van Leeuwarden. Nee. Het is een prima stad, volgens mij. Het staat wel bekend als een gemiddeld hele arme stad. Dat is wel zo. En, uh, en armoede draagt bij aan je niet gelukkig voelen. Zeker. Nee, de, zeg maar, uh, het idee achter dit onderzoek was... Even om... voor de goede orde. Jij hebt verder niks te maken met het onderzoek... Uh, um, wat de aanleiding nee. is nee, hoor, eigenlijk, dus om gewoon... het hierover te hebben. Hè? Nee hoor, nee, ik ben niet betrokken nee. bij het onderzoek. De gedachten van de onderzoekers snap ik wel goed. Want vogelaarwijken zijn wijken waarin... mensen met een slechtere gezondheid... mensen met een lagere opleiding... en allemaal dat soort dingen bij elkaar wonen. We hebben in Nederland geen ghetto's, maar dat is toch wel zo. En dat zijn allemaal risicofactoren voor depressie. Dus als je die allemaal bij elkaar concentreert... dan kun je je voorstellen dat je veel antidepressiva gebruikt hebt. En dat je eigenlijk een mooie indicator hebt... voor hoe het eigenlijk met het psychisch welbevinden is van mensen. Maar dan nog steeds heb je dat in, ook in Vogelaarwijken in de Randstad? Ja. Dus dat is een heel opmerkelijk, die spreiding. Die, dat verschil tussen die vogelaarwijken is eigenlijk heel bijzonder. Maar uh, je vertelde net dat Leeuwarden wel een, een, een arme stad ja. is eigenlijk. Dus de rest van Leeuwarden heeft dat ook niet echt bijzonder goed. Ja, dat zou kunnen. Dat, en dan, dat dat dan um, verband houdt... met dat ze in de vogelaarwijken zich dan nog extra ongelukkig voelen eigenlijk. Ja, want Nederlanders zijn, die wonen dan wel in zo'n wijk. Maar dat is geen ghetto. Ja. Dus ze gaan misschien naar school ergens anders. En je bent niet... Je bent niet beperkt tot je werk, Dus ik zou me kunnen voorstellen dat het niveau van rijkdom... van zo'n hele stad, dat die wel meespeelt. Terwijl ik zou denken, je vergelijkt juist je uh, gelukkig zijn met... Of, of rijkdom met je buren. Dus als dat verschil groter is, zou jij je nader moeten voelen... dan dat je denkt, nou ja, iedereen leeft zo'n beetje zoals wij leven. Ja, maar dat, dat blijkt hier dus niet uit. Nee. We hebben... Uh, dat heet ook ethnic density, is, een, is iets wat daar wel een beetje op lijkt. Dat als je in het, ge, dat is bij migranten, kijken we wel eens naar... Um, als migranten in een wijk wonen waar heel veel andere migranten wonen... is de hypothese dat het dan misschien makkelijker voor ze is... dan wanneer ze in een eentje in een wijk wonen met allemaal Nederlanders. Omdat ze dan makkelijker op elkaar kunnen terugvallen. Precies. Vanwege de verbanden. We hebben gekeken of dat een relatie had met depressie... maar dat bleek helemaal niet zo te zijn in Nederland. En dat is eigenlijk wel prettig. Uh, want dat zie je vooral, dat hebben we in de Verenigde Staten, zie je dat wel. Maar dan heb je van die wijken, dat zijn geweldige ghettos, En dan krijg je dit soort effecten wel. Dus het is wel fijn dat we in Nederland dit soort dingen wat minder hebben. Maar ja. ja. ook oh, dat is een beetje zijstraat. Ik heb eens naar die getallen gekeken. Bijvoorbeeld in Leeuwarden zie je dat heel Leeuwarden heel hoog scoort. Dus als je naar die... Okay. Uh, dus ook in het, in, de, in, de, in het centrum bijvoorbeeld? Ja, of in een, ook in de een wijken gebruikt men heel veel antidepressiva. Veel meer dan de rest van Nederland dus. Of ze hebben psychiaters die het makkelijker voorschrijven daar. Nee. Nou, huisartsen schrijven de meeste antidepressiva voor. Ongeveer 80% van de antidepressiva worden door huisartsen voorgeschreven. Dat is ook goed. Dat moet ook zo zijn. En het zou ook zo kunnen zijn dat in Leeuwarden misschien... de andere voorzieningen, bijvoorbeeld psychotherapie, minder voorradig is. En dat daarom noodgedwongen daar meer antidepressiva voor geschreven worden. Dat zou nog wel kunnen. Maar dat gebeurt veel te vaak, hè, vindt u? Ja, Bijna een miljoen. Ja, in Nederland slikken bijna een miljoen mensen antidepressiva en dat zijn er heel erg veel. Wat ja. zegt dat van ons? 900.000? Um, of van onze maatschappij? Wat zegt dat? Um, het, zegt, denk ik, het is een dubbele boodschap. Het zegt aan de ene kant dat wij de taboes op het zoeken van hulp voor dit soort dingen zo'n beetje kwijt zijn. 80% van de Nederlanders die zoiets heeft, krijgt hulp. Dat is eigenlijk, als dokter zeg je nou, dat is prima. Want we kunnen ze goed helpen. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Dus dat is positief. Maar wat er negatief aan is, is dat eigenlijk de middelen... Die, bijvoorbeeld psychotherapieën, die eigenlijk waarschijnlijk beter zijn... voor veel mensen, dat we die te weinig gebruiken. Maar u dus dus heeft wel eens gezegd, die 900.000, dat is eigenlijk veel te veel. Dat hoeft helemaal niet. Ja, dat klopt. Want wat is het gevaar als ze wel gebruiken? Nou, er zijn een paar nadelen van antidepressiva. En het grootste nadeel vind ik dat je er niks van leert... Terwijl psychotherapie, daar leer je wel iets van. Dat is eigenlijk waar we het vorige, waar we net over gesproken hebben. Ja. Maar als je een, een, een depressie krijgt en je doet een psychotherapie, bijvoorbeeld een cognitieve therapie, dan leer je eigenlijk je denken, leer je aanpassen. En zodoende verbetert ook je stemming. Dat is een heel goed werkzame behandeling, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Je kan je denk ik heel goed voorstellen dat als je dat één keer kan. Dat je dat een volgende keer ook kan. Dus dan, heb je iets, dan neem je iets mee voor de rest van je leven. En die pillen die onderdrukken eigenlijk alleen maar. Die pillen, ja, die pillen die veranderen iets aan je brein, wat op zich prima is op dat ja, moment. Want... Maar zodra je stopt met die medicijnen, is dat ook weer weg, dat effect. Ja. Uh, u zei, die, die huisartsen schrijven dat voor. Ja. Waarom doen ze dat zo gemakkelijk dan? Nou, ik, op zich is dat goed. In uh, huisartsen horen ook de depressies te behandelen. Jawel, maar. Je kan ze ook, je patiënten, doorverwijzen naar een psychiater of een psycholoog. Zeker, maar het um, is een heel belangrijk punt dit. Um, dat wordt steeds moeilijker gemaakt. Dus onze overheid en ook de zorgverzekeraars die maken allemaal beleid. En elk jaar is er weer een ander plannetje. Maar dit getal maar... is niet heel uh, nieuw. nieuw, zal ik maar zeggen. Dat, nee, dat is al op... een paar jaar zo, nee, he, dat, dat, dat het op deze hoogte zit. Klopt, dat is al een jaar of vier. Ja. Of wordt het te makkelijk voorgeschreven? Ja, we, we, nou, we, je moet de huisarts een beetje in bescherming nemen. Wij als psychiaters hebben tijden geroepen dat er onderbehandeling was. Dat was ook wel zo. En een huisarts heeft gemiddeld tien minuten voor een patiënt. En het depressie behandelen uh, is een ingewikkeld ding. Dus ik snap heel goed dat als je dan de, uh, de keuze hebt... dat je dan zegt ik schrijf een antidepressief voor. Dus het is helemaal niet zo raar uh, dat ze dat op grote schaal zijn gaan doen. Inmiddels weten we dat, met name bij de wat mildere depressies, en die komen heel veel voor, dat antidepressiva daar helemaal niet goed werken. Inmiddels weten de huisartsen dat ook. Die hebben hun richtlijn ook aangepast. Niet goed, wat betekent dat? Nou, dat ze vergeleken met een placebo eigenlijk nauwelijks extra okay. effect hebben. Hm. Er is daar heel veel onderzoek naar gedaan. En je ziet dat de huisartsen heel snel ook hun, huis, hun, uh, hun richtlijn hebben aangepast. Dus dat gaat eigenlijk best goed. Maar ja, toch maar nu nog duurt bijna het... dat miljoen. Precies, nu duurt het wel lang voordat je die getallen ziet dalen. Want maar... je zou hopen dat ze zeg maar halveren in een paar jaar tijd. En wat is de rol van de farmaceutische industrie? De farmaceutische industrie heeft een hele tijd lang natuurlijk het uh, aangemoedigd. Maar inmiddels zijn er bijna geen antidepressiva meer waar ze echt veel aan verdienen. Die middelen zijn allemaal uit patent gegaan. Nee. Hm. Dus die spelen eigenlijk nauwelijks meer. Iedereen rol. kan ze maken. Ja. De etels ook. Of, uh, nou, de, de, ja. de, nee, maar zijn, dan gaan ze uit patent. En dan, dan is het inderdaad veel makkelijker om ze, om ze na te maken. Maar een collega van u die vertelde me een keer dat ze toch nog altijd wel behoorlijk uh, manifest aanwezig zijn. op congressen, op nascholingscursussen. Dus die farmaceutische industrie die zal toch steeds nou wel die beroepsgroep van u proberen te beïnvloeden. Ja, dat ja, is natuurlijk zo, want het is een commerciële business. Ja. Maar dus rond de, rond de antidepressiva is dat er eigenlijk wel de muziek eruit op dit moment. Hm. En, uh, misschien als er weer hele nieuwe middelen komen, dat het dan wel weer gebeurt. Maar op dit moment uh, eigenlijk ah, niet. Maar er is wel eens een enquête geweest volgens mij, waarin uw collega's konden aangeven. Moet die farmaceutische industrie er nog zijn? Op onze congressen? Of moeten we ze weren? En de meerderheid van uw collega's was er voor dat ze bleven. Waarom? Nou, ik denk dat. Um, ik denk dat, eerlijk gezegd dat. Van mijn eigen beroepsgroep is dat niet zo. Want we hebben ze dat ook gevraagd. En uh, de, me de merendeel van de Nederlandse psychiaters... wil zo min mogelijk uh, farmace farmaceutische aanwezigheid op congressen. En we hebben in Nederland er ook hele strenge regels op. En we hebben over drie weken hebben we ons uh, jaarlijkse congres. Er komen uh -huh. 3000 uh, mensen op. Het is een hartstikke groot congres. Daar is de industrie wel aanwezig. Maar in een aparte zaal. Het is helemaal gereguleerd. Een... Uh, en we houden ons natuurlijk ook aan die regels. Daar dus ja. krijgen we ook narigheid van als we het niet doen. Maar uh, <laughs> dat willen we ook wel graag. Maar eigenlijk is je boodschap... over een paar jaar dan zullen we zien dat er minder geslikt wordt. Nou, nou nee eigenlijk niet. Want wij weten met de benzodiazepines... dat zijn hele andere medicijnen. Dat zijn slaapmiddelen en, en angstwerende middelen. Daar heb je dit ook gehad. Dat uh, op een gegeven moment bleek dat die middelen verslavend werkten... Mm -hmm. en, en, en dat ze toch wel veel nadelen hadden. En er zijn allerlei campagnes geweest om het gebruik daarvan omlaag te krijgen. En dat blijkt toch echt lastig te zijn. Dus ja. dat is hardnekkig. En zijn die antidepressiva eigenlijk ook uh, verslavend of niet? Nee, antidepressiva zijn niet verslavend. Wij dachten vroeger dat je zomaar kon stoppen ermee... dat nee. je daar helemaal geen last van had. Dat is niet zo. Je moet het afbouwen? Je moet het wel afbouwen. Maar verslavend, in de, zoals uh, middelen als Seresta en dat soort... Eh, dat zijn uh, benzodiazepines... Ik, uh, op die manier versluivend zijn antidepressiva niet. Maar die nou zegt hij dus eigenlijk, van de, er wordt uh, ontzettend veel geslikt. En dat gaat, als het goed is, wel uh, op een gegeven moment uh, omlaag, dat getal. Um, maar nou is dat onderzoek van afgelopen week... Uh, toont aan dat eigenlijk buiten de Randstad, dus eigenlijk in de armere gebieden... Uh, veel meer wordt geslikt dan in de Randstad. Um, wat heeft de financiële crisis daarmee te maken? Ziet u daar een verband? Ja. Ik denk dat uh, de financiële crisis sowieso veel meer effect heeft op. Uh, nou, op, in ieder geval voor mijn vak, hè, voor, voor patiënten, dan, uh, dan we onder ogen willen zien. En ik zou me kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld in, in, in wat armere steden. Zoals Leeuwarden, maar ook Heerlen is ook, uh, ook zo'n stad, die hier enorm hoog uitkwam. Uh, dat dat enorm doortikt in zeg maar, het, het hele, uh, de hele sociale omstandigheden van mensen. En ik zou me kunnen voorstellen dat in steden zoals Rotterdam en Amsterdam, waar al heel lang uh, grote stedenbeleid wordt gevoerd. en waar ook extra middelen zijn voor uh, gemeenten om dingen te doen. Ja. dat dat misschien toch wel. dat ze de dingen daar gewoon toch iets beter op orde hebben voor, uh, voor hun arme bevolking. En dat je daarom ziet dat het toch, toch iets beter gaat uh, met mensen. Maar het is niet alleen die financiële crisis volgens mij. Uh, u kent vast wel uw collega Dirk de Wachter uit uh, Vlaanderen. Uh, Paul Verhagen, ook een Vlaming, die schrijven: Het is ook de inrichting van onze maatschappij die mensen ongelukkig maakt. We zijn gehaast, uh, we kunnen ons niet meer binden, we vliegen van het een naar het ander. Ja. Wat maar dat zie je juist in de Randstad? Toch? Ja, dat is de vraag of je dat alleen in de Randstad ziet. Dat is de vraag. Weet je, maar, de, maar wat vindt u ervan? Ja, ik, ja dat, vind, en, dat kan ik me enorm goed voorstellen. Als je behandelt, natuurlijk, veel patiënten. En eh, ik vind het wel interessant, als je ziet als mensen opknappen... wat zijn nou de dingen die maken dat mensen opknappen? Ja. Dan is dat, hopen wij ook altijd, een deel ons werk, zeg maar. Maar voor een deel is dat helemaal niet ons werk. Vaak geven wij mensen een duw en dan pakt het leven weer als het ware. En dat zijn de soort dingen die, die u noemt. Dat een of ander sociaal verband, en dat kan een huwelijk zijn... Maar het kan ook het opa zijn, of het kan een voetbalclub zijn, of een werkring, of weet ik. Dat wordt opeens weer zinvol. En het gaat over zin, zinvol, uh, hmm. zinvol kunnen leven. En als er een uh, maatschappij zo in elkaar zit dat die verbanden er zijn, dan helpt dat natuurlijk heel erg. Dus dat. dat uh, We moeten ons binden. Ja. Hmm. En wat je ziet is dat in Nederland suïcidecijfers eigenlijk weer stijgen. We hebben twintig jaar daling gehad van suïcidecijfers tot 2008. Ja. En sinds 2008 stijgen ze weer. En dat, dat vind ik, ja, dat is precies ook de financiële crisis. Ja. En je kan dat, het is geen experiment, dus je kan niet zeggen dat is bewijs. Maar ik vind het een behoorlijk stevige aanwijzing dat, uh, dat die financiële crisis echt wel iets doet met, het, met onze ziel, zeg maar. En kan je in de geschiedenisperiode zien, eh, toen was het ook slecht en toen stegen de zelfmoordcijfers ook? Ja. Er zijn meer van dat soort episodes. dat je ziet dat uh, suïcidecijfers stijgen. En er zijn natuurlijk sommige beroepsgroepen. waarvan je. Het zijn vooral zelfstandigen. waarvan je dan ook suïcides krijgt. omdat mensen. die met psychopathologie niet zoveel te maken hebben. Mm -hmm. gewoon omdat mensen zo ontzettend in de knel komen. Ja. Dat is nu ook zo. Maar je ziet dat ook voor een deel. via psychopathologie lopen. Ja. Ja. En wat betekent dat? Ja, ik vind dat heel ernstig. Als je ziet dat er. er zijn nu. In 2011 waren er eh, 100 meer suicides dan in 2010. En ja, als je, als je weet wat het betekent, voor, ook voor de mensen die. En ja, voor die persoon zelf natuurlijk, maar de mensen eromheen. Wat het voor een impact het heeft een suicide. dan is 100, 100 suicides is echt buitengewoon ernstig. Vanwege al hun relaties. Ja, dat allemaal... zeker. Ja. Ja. Uh, Janneke, ik zag je straks uh, heel erg knikken bij uh, toen uh, jan zat ja. te betogen van ja, in een. Verband leven ja. is veiliger, geeft houvast, geeft zin aan je leven. Ja, ja. Merk jij dat ook als je artikelen schrijft en mensen moet interviewen? Is dat dan iets wat vaak terugkomt? Ja, uh, er is heel veel geluksonderzoek ook gedaan. En een van de dingen die het meest naar buiten komt, wat je gelukkig maakt, dat uh, zijn twee woorden: andere mensen. <laughs> en dat komt, ja. ja. De uh, gebeurtenissen die, uh, waar we het meest blij van worden... die hebben te maken met andere mensen. Uh, bijvoorbeeld dat je verliefd wordt of gaat trouwen. Of... En de gebeurtenissen die ons het meest verdrietig maken... blijken ook te maken te hebben, meestal met andere mensen. Het verlies van een dierbare. En dus andere mensen ja, hebben heel veel invloed op hoe we ons voelen. ja. Maar, maar zijn maar... mensen dan ook uh, uh, veel individueler uh, in uh, de Vogelaarwijk in Leeuwarden bijvoorbeeld? Ja. Ik weet niet of dat zo is. Bijvoorbeeld Amsterdam-Noord is ook zo'n wijk. En die, die wijk die ken ik redelijk goed. En dat is helemaal niet een individu. Mensen ja. hij zijn juist enorm verbonden ja. daar. Dus dan ben je meer uh, dorpen zijn dat eigenlijk. Ja. Huh? Dus het is denk ik niet zo dat, je, dat het zo simpel, zeg maar... dat mensen daar vereenzaamder door zijn en alleener zijn... Ik denk dat het toch wel met. Uh, nou ja, met. iets ingewikkelder is dan dat. Ja. En, en, en uh, schaamte, heeft dat er ook nog mee te maken? Geen hulp willen zoeken? We hadden het straks al over in verband met uh, immigranten, maar misschien geldt dat voor ons Nederlanders ook nog steeds. Je ziet dat, dat die schaamte er zeker is. Mensen komen meestal niet voor hun plezier bij een psycholoog of een psychiater om uh, zich te laten behandelen. Dat is ook niet waar, mensen scheppen er ook niet over op, zeg maar. Je hoort het ook heel zelden eh, op een voetbalveld, zeg maar, of je daar staat. En een pelletje Terwijl... slikken, kan je stiekem doen. Ja. Dus, eh, maar je ziet wel, dat is eigenlijk net weer een onderzoek geweest. dat 80% van de mensen die een depressie heeft, wordt ook behandeld. En dat, nou, dat is toch wel een hoog getal. Ja. En dat is in Engeland, in Australië en Amerika ook zo. Dus je ziet in, zeg maar, westerse landen dat die daar er wel afgaan. En die van die 900.000, hoeveel hebben er daar dan... Je zegt, dat is een beetje te veel, wat zijn mensen die hebben... maar een hele lichte depressie. Hoeveel hebben er echt hulp nodig? Nou, uh, ik, denk dat, de... ik denk dat al die mensen wel hulp kunnen gebruiken. Maar ik denk dat als je heel streng bent... en stel dat we heel goed psychotherapie zouden kunnen... en e-mental health, dat zijn online hulpverleningen, dat soort dingen... als we daar heel goed in waren om dat bij mensen te krijgen... dan zou je wel met de helft... dan zou je dat kunnen halveren, die antidepressiva. Dat denk ik wel. Hm. En dat zegt u niet omdat het dan goedkoper wordt, maar... Nee, zeker niet, nee. want die antidepressiva, de, als je... Het uh, is een beetje economie dit, maar als je in Nederland uitvalt... uit je werk vanwege een depressie... Ja. dan duurt het 200 dagen voordat je weer aan het werk gaat. Nou, je kunt enorm veel pillen slikken... en ook veel duurdere pillen dan antidepressiva... Om die, in die 200 dagen, want arbeid is in Nederland hartstikke duur... Ja. Dus we hebben een fantastische business case eigenlijk om mensen te behandelen. Mm -hmm. uh, maar het is eigenlijk veel prettiger voor mensen. Mensen vinden psychotherapie over het algemeen ja. prettiger. En wat ik al zei, je leert er eigenlijk meer van. Dus de meeste mensen, als je ze de keus geeft... ook dat hebben we onderzocht, wat willen mensen het liefst? De meeste mensen kie zouden kiezen voor, voor psychotherapie. En ik snap dat wel, ik zou dat waarschijnlijk zelf ook doen. Het lijkt me ook wel dat je er zelf dan ook echt iets aan doet. Hè? De, een pilletje slikken is ook maar gewoon een pilletje slikken. Ja. Je, je, houdt het, je houdt er een controle over ja. of zo. Ja, niet iedereen hoor. Er zijn ook mensen die uh, dat helemaal niks vinden. En die veel liever een pil slikken. Ja. En dat is eigenlijk wel fijn. Dat we ook allebei, we hebben allebei de methoden. Dus dat ja. is heel prettig. Ik denk ook dat heel veel mensen toch ook wel voor de snelle oplossing gaan. Want ik denk ook dat onze maatschappij nu best wel van de snelle oplossing is. Uh... En psychotherapie effecten duren langer. Ja, ja. Als tenminste het langer voor het effect geeft, ja, ik wil snel weer aan het werk, geef me een pilletje en dan. Uh, dan nou ja. Net een... ja. en, en dan gaat het gevaar misschien spelen van dat je bang bent om ermee op te houden. Want oh, dan wordt ik misschien weer somber. Ja. ja, en die kans is ook best dat is wel vervelend. Uh, die, pil die, die Behandelingen werken over het algemeen prima, dus dat is een goed bericht. Maar als je er een, een depressie hebt gehad... Dan, he, ja, dan, ben je geweld, dan weet je eigenlijk dat je iemand bent die kwetsbaar is om depressief te worden... En de kans dat je later in je leven dat nog een keer meemaakt... die is dan wel uh, verhoogd. Dat is, een, dat is wel zo. Is er eigenlijk bekend um, bij milde depressies... wat er gebeurt als het niet behandeld wordt? Ja, dan um, kijk, de kans dat het vanzelf overgaat is wat groter... Het is dan ja. mensen die ernstiger depressief zijn. Ja. Maar ook die milde depressies kunnen soms heel lang duren. Die kunnen soms mm. toch jaren duren. Dat ja. is toch wel echt vervelend voor mensen... Want dan slapen ze slecht en ze zijn chagrijnig. En ja. Ja, die mensen vallen toch vaker uit uit hun werk. En ze zijn slechter als ouders. Dus je wil dat eigenlijk toch niet. Nee. nee. Het werkt eigenlijk op allerlei fronten door. Ja, ik ken in mijn gewone leven ook allerlei mensen... die helemaal niet ernstig depressief zijn. Maar die hebben gemerkt dat ze veel beter slapen... als ze antidepressiva gebruiken. Ja. En die betalen dat graag zelf omdat ze denken: ja, uh, alles mooi. Ik, vind, ik, ik wil eigenlijk liever niet die pillen gebruiken, maar ik slaap zoveel beter. Ik doe het toch maar wel. Ja. En, en in die gebruiken ze omdat ze anders gaan liggen tobben? Ja, en dat duurt het langer voor ze inslapen. Of, uh, Hebben en ze wel dan niet gewoon een slaapprobleem? Ja, dan ja. Dan een slaapprobleem, dat is ook zo. Maar daar werken die pillen soms ook tegen. Ja, daar heb je ook weer En die, goede ja, die zitten ook bij voor, die, die 900.000. Ja, die zitten daarbij, zeker. Ja. Uh, ja. Tot slot, heel kort. Maar. Uh, is er iets wat de overheid anders zou moeten doen? Ja, wat, ik, wat, ik, wat de laatste jaren met name is het zo dat de overheid... je snapt dat de overheid denkt, die kosten die, die reizen de pan uit. We gaan proberen dat in te dammen. En dan, wat ze dan vaak doen is financiële maatregelen. En die vogelaarwijken laten eigenlijk zien dat je dat nou net niet moet doen. Want daar wonen de mensen die die behandeling het meest nodig hebben. Die mensen ja. hebben ook het minste geld. Dus ga nou niet via, nou, dat heet dan remgelden, eigen bijdragen, dat soort dingen. Ga nou niet met financiële bij, uh, maatregelen dit, uh, dit, dit doen. Nou, uh, mooi advies. Tot zover, dit eerste uur van Pavlov. Straks naar Zevenen gaan we verder. Gaan we het hebben over de kunst van het vergeven. Maar nu dank aan Janneke Gielis en Aartjan Beekman. Luisteraars, als je wilt reageren, u kent ons mailadres: pavlovradio.ntr.nl. Tot straks naar Zevenen over de kunst van het vergeven. NTR